Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Schiphol moet medewerkers beter beschermen tegen kankerverwekkende stoffen uit vliegtuigmotoren. Dat zegt de arbeidsinspectie. Mensen die in de buurt van de vliegtuigen op het platform werken... lopen het meeste gevaar, zoals bagageafhandelaren. Schiphol moet nu ingrijpen van de inspectie... bijvoorbeeld door motoren vaker uit te zetten... en ze ook niet meer te starten in de richting van medewerkers. En vakbond FNV wil dat al langer... omdat werknemers gezondheidsproblemen kregen. Een man van 23 die gisternacht zwaar gewond raakte... door een vuurwerkexplosie in Den Haag is overleden. Hij was zelf verdachte van de explosie. De knal gebeurde in een woning... In ...in de buurt van het centrum. En daarbij is nog een andere verdachte opgepakt. Steeds meer gemeentes schaffen de hondenbelasting af. Dat heeft de site huisdierenverzekeringen uitgezocht. In minder dan een derde van de gemeentes moet je nog betalen voor je viervoerder. je hoort mijn collega Suus. En wat wel opvallend daaraan is, is dat het ook wat meer is geworden. Meestal een paar euro, maar in sommige gemeenten meer dan een tientje. De drie duurste gemeentes om een hond te hebben zijn Hendrik Ido Ambacht, Katwijk en Tilburg. Nou, en daar is de hondenbelasting tussen de 130 en 150 euro per jaar. En de Super Bowl halftime show wordt dit jaar gedaan door Usher. Maar tijdens de breaks van de wedstrijd komt de muziek van deze Nederlandse top DJ. Let's get down, let's get down to Ja, Chesto, het is ook voor het eerst dat er een DJ optreedt tijdens de Super Bowl. En het is niet gek dat Chesto is gevraagd, want hij is drie keer uitgeroepen tot nummer 1 dj van de wereld en scoorde al meerdere nummer 1 hits. En aan het publiek geen gebrek in elk geval, want naar de Bowl kijken ongeveer 120 miljoen mensen. Dan heb ik nog het weer voor je. Flink wat wind op dit moment en in het noorden nog een beetje regen. Vanmiddag wordt het wel overal droog en is het ook behoorlijk zonnig. Het wordt een graad of acht. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 House. Yeah, Lori said she was a mouse Smoked the cheese and like the towel do. But somehow I never noticed you before today. I'm ashamed to say. Beautiful people, we share the same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 I'll take care of you, beautiful people. You'll look like friends of mine, and it's about time that someone said it here and now. I make a vow that sometime, somehow.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 Care of you, cause all of the beautiful people do, and I'm a beautiful people too. Goedemiddag, luisteraars. Welkom bij. Morgen is Weekend! Morgen is Weekend en vandaag is. Ik Jarig. <laughs> ja. Ja, maar we zijn ja. begonnen met. Uh, uh, Melanie. Hè? Ja, mijn idool. Jouw idool, ja? De ja, ik was helemaal hè? weg van haar, dat. Uh, ja. Ja. 75 jaar of zo, hè? Ja. Bekend Melanie voorde. en Sandy Show. Dat waren. Uh, Sandy Show, oh, met ja. blote voeten. Ja. ja. Ja, Melanie is natuurlijk een bekend geworden tijdens Woodstock, hè? Eigenlijk, ja. uh, een grote doorbraak. Maar had ze wel Beautiful People gemaakt, had ik begrepen. Of niet? Ik weet het niet, maar ze hebben eigenlijk heel veel hits gemaakt... en die zijn eigenlijk nooit echt goed doorgekomen. Eigenlijk nee? is, is het een van de meest ondergewaardeerde <lacht> mensen die er zijn. Ja? oh jee, dat is niet ja. leuk. Dus Dat is ja. best wel jammer. Nou, dat maar is ze zeker. hebben hele mooie nummers gemaakt. Ja. Ja. Maar een andere die overleden is, dat is uh, uh, Frank Fabian, Varian. Ja. Dat is de man achter Boniem. Boniem inderdaad, ja. Dus we gaan nu uh, op zoek naar uh, Boniem met... <laughs> Daddy cool. Daddy cool, nee. Maar Daddy was niet zo cool, hè? Daddy want... is niet zo cool, nee. <laughs> Daddy wil niet. <laughs> Daddy wil niet, nee. Wat is dat door Stom, hè, Daddy. Ja, we kunnen ook langs onze leven gaan zingen, maar dat is ook... Wordt door, door niemand, volgens mij. <laughs> zou het niet? Wat? Wordt door niemand uh, gewaardeerd, denk ik, hè? Lang zal ze leven? Nee. nee. Nee? Nou ja, ik wil wel lang leven. Wil je lang, ja, dat zei je inderdaad. Nou, je ja. wil wel een paar jaar. Nou, voort, ik wil maar. nog wel twintig jaartjes erbij hebben. Dat vind ik wel, vindt wel heel lang hoor, sorry. Hè? Nou, ik ben niet zo oud als jij bent. Oh, dat is waar. <laughs> <laughs> ik ben een stuk jonger. Ik ben nog in de glans van mijn jeugd. <laughs> dat ben ik helemaal met je eens, hoor. Ja, ja toch? Ja, zeker. Ja, oké. Okay. Nee, als we het daar maar over eens zijn. Als het maar duidelijk is, inderdaad, ja. ja. Dat, uh... Vooral dat het wel. is nou, belangrijk. Is, uh... Ja, zeker. Ja. Ja. En ben je nou al bij Daddy Cool? Of... Ik ben nog steeds niet bij Daddy Cool. Ja. Nou. Dan gaan we gaan maar even wat anders draaien, want Daddy Cool moet natuurlijk wel gedraaid worden. Uh, nou, Wicked Games dan maar. Ook heel mooi. Ja? Is goed. Zou ik hem onderhand zoeken? Voor jou, ja, graag. Ja, ja. Uh. nummer he. dat yeah. is de Wicked Games in plaats van de Daddy Cool, maar die krijgen we zo want eerst hebben we natuurlijk de jangle van Play It Loud Let him who hath understanding reckon the number of the beast for it is a human number its number is 666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 Goedemiddag Pim, goedemiddag Marja, goedemiddag, Hallo. zijn we weer, ja, we weer een week voorbij, gaat hard hè, het Gaat heel snel is er weer dan. een jaar niet voorbij, ja, dat ook ja, <laughs> voor jou is er een jaar voorbij, voor mij is het een ja, <laughs> dat ook ja, zijn we zijn alweer bijna in de tweede maand van het nieuwe jaar, gaat snel ook, ja. Ja, ja, en Play It loud ze ook al een tijdje weer bezig eigenlijk hè, uh, ja, ik uh, doe dit nu uh, ruim twee jaar. Dus uh, oh. in oktober wordt het alweer mijn derde jaar. Kijk eens, zo. Ja, gaat hard. <laughs> uh, we zijn nog niet te stoppen. Nee? <laughs> nee hoor, we gaan gewoon door. Oh, heel goed. Ik heb heel te veel plezier in. Dus uh, nee, uh, wordt allemaal leuk uh, ontvangen. Ik krijg steeds leuke reacties. Dus uh, nee, ik ben uh, heel ja. blij. Dat zei je ja. vorig jaar dat je al benaderd wordt door pluggers. Dus, uh, ja, het ja, goed klopt. hè. Oh, ah, ik vind ja, het ook knap. Uh, dat zeker, ja. ja. die zijn natuurlijk altijd op zoek naar uh, manieren om de muziek te promoten natuurlijk. En dat zijn ook de promotors van de band zelf. En uh, soms werken ze ook in opdracht van uh, platenmaatschappijen natuurlijk. Dus ja, dan uh, hebben ze aan de radio ook uh, goede mensen, dat was uh, ja, ja goede promotie. Dus uh, dan hopen ze dat ze die nummers gedraaid gaan krijgen op de radio. En, uh, ja, daar, daar ga ik ook zeker uh, aandacht aan geven. Maar je doet het ja. ook goed, je bent behoorlijk bezig op uh, social media en zo. Ja, dus, ja. ja. ja. ja en je hebt er veel verstand uh, van, dat geldt ook natuurlijk. Ja, dat zeker. <laughs> ja. Ah, hij loopt vijf minuten voor op de rest. Ja, echt hè. <laughs> <laughs> maar ik probeer nu ook wat meer uh, nieuwtjes en zo te delen op, uh, op mijn pagina... zodat er toch wat meer uh, berichtjes uh, geplaatst worden. Want hoe meer je natuurlijk op Facebook plaatst... hoe uh, uh, meer, uh, meer en grotere kans is dat je... ...ja, volgers krijgt en, en dat het ge, gelezen wordt en zo, dus probeer ja. me daar ook uh, wat meer uh, actief voor in te zetten. Dus, uh, als er nieuwe concerten worden aangekondigd, dan deed ik het ook meteen en zo, dus dat is hartstikke leuk om te doen. Ja, zeker. En daarnaast ja. maak ik ook uh, promoties natuurlijk van mijn programma's, die doe ik dan via Canva, had ik al een keer gezegd hè. Ja, klink. En uh, die zie je ook steeds voorbij komen, dus uh, ook daar word ik steeds beter in en, uh, dus ja, ja, hartstikke leuk om te doen. Ik ben er maar druk mee, ondanks dat ik een fulltime baan heb. <laughs> <laughs> ja, dat is dus ook al een fulltime baan geworden dit. Ja, dat is meer, uh, meer voor de hobby natuurlijk. Ja, uh, ja vind ik ook. Ja, het is uh, altijd leuk kom... om over muziek te praten. Hè, zo, dus. Ja, hartstikke ja. zeker. En nou, afgelopen week ook een uh, leuke gast in Duitsland gehad. Een uh, man uit Zandvoort uh, ook uh, mogen interviewen met zijn, uh, over zijn liefde voor de metalmuziek. Oh, ja, en goede stel, muziek ja. mogen draaien. Dus ja, het uh, ja, was ook hartstikke leuk om te doen. Hij nou, was ook dol enthousiast. Ja. En wilde zelf nog een keer terugkomen. Ik zeg, wel, we doen het eenmalig, maar als je een keer te gast wil zijn of uh, gewoon uh, aanwezig wil zijn, dan ben je altijd welkom. Hij kan ook naar dus ja. FanFM komen, hoor. Sorry? Bij FanFM kan hij ook komen. Oh ja, hoor. Kan ik ook nog even uh, inderdaad aanbieden. Want hij is wel uh, fan van uh, Ramstein en Metallica. Nou ja, Metallica heb je natuurlijk al gehad met mij. Ja, maar misschien R is Ramstein, Ramstein een idee. Leuk, ja, Wat ja, hoor. dat hoor ik ook ja, steeds dat meer over. Ja. Ja. ja, is ook uh, populair. Dus, uh, uh, ja. Het, uh... Ja, en hij uh, vindt de Talking Heads ook leuk. Misschien uh, oh. weet hij daar wel wat vanaf. Ja, uh, heb je die film al, al gezien? Uh, nee, hij wel. Hij is daar naartoe geweest. Dus, ik ook, uh, dat ja. Wel Making leuk. Sense, ja. ja. Ah, ja? Uh, ja. Erg goed te zijn, hè. Een van de eerste concertregistraties ooit, geloof ik. Ja, nog even heeft het best uh, voor 40 jaar geleden of zo, ja. Ja, ja klopt, ja. Ik dus, ja. uh, nou, ben er ook benieuwd naar. Dus, ja, zeker de moeite waard. Hij uh, ja. wees me er al uh, op, dus uh, wie weet ga ik hem ook nog een keertje zien. Dus, making uh, no maar, sense of zo. Dat ja, hij, uh, stop ja. making sense of stop iets. Dat maakt geen ja. Maar oké, okay, uh, maandagavond, ben jij weer aan ja, de beurt? Ja, heb het, het in ieder geval een, een stukje makkelijker, want dan uh, is mijn radiocollega Ben van Rode weer aan de beurt. Dus uh, ik hoefde voor deze week niks voor te bereiden, dat heeft hij gedaan. Kuh. Hij uh, <laughs> heeft natuurlijk weer zijn, uh, zijn Death Ends en Black Metal uh, programma elke uh, laatste maandag van de maand. En uh, hij heeft uh, dan ook een interview met een muzikant, een telefonisch interview wel eens uh, waar. Maar uh, daar uh, heeft hij onwijs veel zin in. Ja. Hij uh, gaat een interview doen met een zanger uit Noorwegen, uh, gitarist en basgitarist van een oh. Noorse black metal band, ja. genaamd Stormfront. Dus we zijn heel erg benieuwd naar, uh, naar zijn uh, interview met, uh, met hem. Hij kent hem ook persoonlijk, dus dat scheelt ook al een heel stuk. Oh wat leuk. Ja. Ja. En uh, tijdens mijn uh, Play It Loud like Request uitzending was hij al uh, even te gast geweest, uh, mijn collega. En heeft hij even geoefend met uh, de telefoon uh, gesprekken huh? voeren. <laughs> ja. Dat heb ik nog niet eerder gedaan natuurlijk. Dus dan ja. was het meteen een, een goede uitgelezen kans om mee te oefenen. En hij had ook gelijk een verzoekje ingediend uh, namens zijn vriendin. Dus die heeft hij uh, opgebeld om mee te oefenen. Okay. En dat ging goed. Nou, nou. Dus nu uh, gaat hij uh, dus maandag uh, die uh, muzikant bellen. Dat wordt nog eens ja, ja, ja, Dat willen we ook wat vaker gaan doen. Dus, uh, hij kent ook heel veel uh, metal muzikanten. Op black metal gebied vooral. Uh, dus wie weet uh, wil hij in de toekomst vaker dat soort uh, gesprekken gaan voeren. Dus ja, uh, hartstikke leuk. Ja, ja, black Metal is weer wat, wat anders. Ja, Black Metal is een uh, ja, oh. extremere variant van metal. Uh, nog extremer. Uh, ja, nog veel extremer. Heel snel en ja? uh, uh, vaak een, een groezelig geluid. Hè. Het geluid uh, is vaak uh, niet zo uh, uh, zuiver of helder oh. dan de meeste metalmuzikanten ja, ja. maken. Meer een beetje gruizig. Ja. Uh, dat dat, dat uh, proberen ze ook te creëren doordat het, uit het vaak uit het Noorden komt. Hè. De, uh, ja. Noor uh, Noorwegen is ja. een, een, een belangrijk uh, leverancier van de black metal. Maar ook Finland en Zweden. Dus, ja, uh, ze noemen het ook de True Norwegian Black Metal vaak. De meeste bands okay. die daar vandaan komen. Ja. En daar okay. is ook weer een, uh, een, uh, een select uh, publiek voor. En daarom heb ik hem ook uh, dat programma gegeven. Omdat ja, ik ja. weet dat daar best wel veel liefhebbers voor zijn. En natuurlijk dat het nooit gedraaid wordt op de radio. Hey. Dus nee. Zodoende. Ja, dat is ook wel echt voor de liefhebber hoor. Want uh, sommige <laughs> mensen vinden dat ook weer even te extreem. Of ja, okay. kunnen er niet de melodie in vinden. Dus, oh, dus okay. het staat gewoon dus je ja twee uur vrij rampen maandagavond. <laughs> ja, twee uur lang kunnen ze lekker genieten van... Uh, ja, ja, black- en death metal klassiekers, maar ook heel veel nieuwe uh, materiaal uh, komt voorbij. En daarnaast wilde ik nog even een uh, nieuwtje een plaats voor de, voor de fans. Uh, ga ook een nieuw programma uh, aan toevoegen aan de zes die ik al heb. Ik weet niet of ik dat vorige week al had aangekondigd. Uh, ja, de zevende uh, ja. Ja, de ja. Ja, zevende uitzending, daar ben ik nu mee bezig. Uh, de naam is al bekend inmiddels. Ik ga dus aandacht hebben voor de, de Nederlandse metal scene. Dus, uh, omdat daar best wel veel uh, goede bands uh, vandaan hmm. komen en die het ook uh, wereldwijd uh, steeds beter gaan doen. Ik denk aan Within Temptation en Epica. Uh, dat zijn een beetje de grote namen die het wereldwijd heel erg goed doen. Sorry, sorry. Vooral, Within Temptation. Within Hard Temptation. Metal? Nee. En Epica. Nou, ja, het is, het is symfonische metal. Hè? Oh, en ze maken tegenwoordig wel wat steviger materiaal. vroeger... Uh, waren ze wat toegankelijker. Ze begonnen als een, uh, een band met grunts erin ook. Daarna zijn ze wat toegankelijker geworden. Hadden ze hits met uh, Mother Earth en Ice Queen. Dat waren een beetje de radiovriendelijke hits. Uh, tegenwoordig zijn ze weer uh, wat, wat ruiger, wat steviger. En combineren ze ook uh, wat meerdere stijlen. Zoals uh, de alternatieve metal, maar ook uh, gent. En dat is weer een, een stijl dat, uh, dat gekenmerkt door uh, ja, de ja, hoe noemen we dat, meestal hypnotiserende gitaar is op een, uh, een heel aparte wijze gespeeld Meshuga is bijvoorbeeld een band die uh, daar heel groot in geworden is en uh, daar, uh, ja daar um, um, hoe noem je dat um, ja, okay. ja. ik kom even niet uit mijn woorden maar <laughs> daar, daar spelen ze ook steeds meer mee in de muziek ja, ja. Uh, dus ja, het is wel redelijk stevig tegenwoordig dus Meshuggah heet dat? Want, nou nee, ja, de band die ik net noemde, inderdaad, die Gent, uh, uh, dat is een stijl die ze uh, hebben grootgebracht. Uh, dat is Mashoka, komt uit Zweden. Uh, in Nederlands betekent dat Meshokken. <laughs> <laughs> dus ja, de naam uh, zegt al genoeg. De muziek is ook wel uh, aardig uh, maf, uh, ja. raar. Je moet het maar eens luisteren. Het is niet voor iedereen weggelegd, maar het is vrij stevig. En daar uh, experimenteert Witim Tentation ook veel mee de laatste tijd. Uh, met dat genre. Ja, ja. Uh, dus ja, binnen de Testje mag zeker als metal gezien worden. Zeker nee, je, bent, je wordt volgens mij. Word je, je gaat wel heel breed hoor, dat metal. Ja, nee, maar je, je zou ook heel M breed. Ee? Je ah, hebt punk, ja. je hebt hardcore, je hebt uh, Grunge, dat is allemaal je niet per metal, per per metal per... maar het ja. is wel stevig. <laughs> En, uh, maar symfonische metal is ook uh, stevig. Je hebt symfonische rock, maar je hebt het ook eens een, een, een tandje harder natuurlijk. Ja, ja, en dat is die symfonische okay. metal. En daar combineren ze vaak klassieke stukken met, uh, met metal. Okay. Dus, uh, okay. dat vandaar de symfonische benaming. Ja, ja. zeg Maar, dus, uh. maar uh, in ieder uh, geval heb ik in die uh, uitzending dus uh, meer uh, aandacht voor de Nederlandse metal zien, Maar dat kan dus ook uh, death metal zijn, black metal, van alles. Tuurlijk, ja. En ja. daar ja. zal ik dan uh, ook veel nieuwe releases gaan draaien. De eerste uitzending is 11 februari. Ja. En uh, het programma heet, play it loud, Dutch Fury, dus de Dutch Nederlandse Fury. boede, ja. Ja, dat vond ik wel een, uh, een mooie gepaste naam, dus ja, uh, ja luisteren dus op, uh, op die datum, ja. als je liefhebber bent van de Nederlandse metal scene. En ook ja. natuurlijk aan de maandag weer. En komende weer. maandag natuurlijk ja. naar uh, de Underground aflevering, als je liefhebber bent van de Black en de Dead Metal, weer vanaf 9 uur s'avonds uiteraard te luisteren. Ja. Oké, okay, hartstikke dat, bedankt dat was, weer. Weer. Ja, ja. ja, gedaan. Ik, ja. ik ga uh, nu de jam draaien met Town Cold Malice. Dat vind ik ook een beetje... De jam, ja, dat is een ja? beetje punkachtig, toch? Ja, <laughs> ja. Oh, punk, ja, nou ja. Dat mag ook. Redelijk. Hé, <laughs> ja, hey, bedankt en tot ja, volgende ja. week. Yes, ja, doei. Tot doei, doei. doei, doei, doei. Bye loop naar Daddy Cool. Daddy, Daddy Cool. Daddy, Daddy Cool. Wie? Ja, die klopt, ja. ja. Maar die, die song niet, die playbackte, hè? Frank Varian, ja. Die overleden is. Maar ik hoor in de... Always like a fool Ja, ook de man achter Bonnie M, Frank Varian, daar hebben we helaas de afscheid van moeten nemen. Die heeft ook zijn ja. ogen dicht gedaan. Dus er zullen geen nieuwe Bonnie M nummers meer komen. Dat zal een hoop mensen in Santwoord toch wel verdriet doen. Maar ja. we gaan we verder? Uh, Bonnie M maakte toch al lang geen muziek meer? Nee, maar ja, in onze gedachten toch nog wel. Oh, jou niet? Nee, niet in mijn gedachten. <laughs> Nou goed, als jaar spreekt weer uit haar hart. Ja ja, ja, ja, ja. Ik ben vanochtend creatief met AI geweest. Oké, okay. ga ja, je gang. Dus uh, ik heb AI een stukje voor me laten schrijven. Voor mijn verjaardag. En wat was de vraag? Uh, de, de eerste vraag was... Uh, uh, Marja, jarig... Uh, uh, feest of zoiets, weet ik veel. Dat weet ik niet meer, maar... Uh, verjaardag, Maria. En, uh, Niet uh, feliciteer, Maria, met haar verjaardag? Nee. nee Oké. Okay. Nee, nee, nee. Ach, cool. dus, uh, en, uh, en radio had ik erbij. Oh, radio, cool. Maria, verjaardag. Ja, dus, ja. ja. Oké. Okay. En welke AI heb je het gevraagd? Um, ZGTP? Nee, nee, okay. een andere. Um, okay. Tekst, nog wat. Okay. Tekst AI of zoiets. Aha, ja. Dus... Um, Verjaardag Marja, een feest om naar uit te kijken. Lieve luisteraars, vandaag willen we graag de verjaardag van onze geliefde collega Marja vieren. Nou, Wat staat daar? Geliefde collega. Geliefde collega, ja, dat is dus namens jou eigenlijk, moet oh. jij dit voorlezen? Nou, ik moet het ook wel voorlezen. Nou, oké, okay, gaan we maar verder. Vandaag willen we graag de verjaardag van onze geliefde collega Marja vieren. <laughs> Marja is al vele jaren een belangrijk onderdeel van onze radioteam. En nou, we zijn ontzettend blij dat ze weer een jaartje ouder mag worden. Haar energie, enthousiasme en toewijding zijn inspirerend voor het hele team. <lacht> Gefeliciteerd. Nou, En dan gaan ze verder. Hè. Een bijzondere dag. De verjaardag van Marja is altijd een bijzondere dag voor ons. Het is niet alleen een gelegenheid om haar in het zonnetje te zetten... maar ook om stil te staan bij de waardevolle bijdrage... die ze levert aan ons radiostation. <lacht> Haar warme persoonlijkheid, haar talent om mensen te raken met haar stem... maakt haar tot een uniek lid van ons team. Ha! Nou, Toevallig. is toch zo? <laughs> ja. Een verrassing voor Marja. Om deze speciale dag nog specialer te maken... hebben we besloten om een heel bijzonders voor Marja te organiseren. We hebben achter de schermen hard gewerkt aan een verrassing... Waarvan we zeker weten dat het haar zal verbazen en ontroeren. En jij hebt nu zoiets van: wat de fuck? Nee, nee, nee, nee, nee. Tijdens onze live-uitzending later op de dag zullen we een uh, speciaal segment wijden aan Marja's verjaardag. Ja. We hebben verschillende gasten uitgenodigd, die allemaal hun waardering verwoesten. Ja. <coughs> ja, voor haar zullen uiten en herinneringen met haar zullen delen. Daarnaast hebben we ook cadeautjes en bloemen voor haar klaarstaan. <coughs> Marja houdt niet van bloemen. Marja houdt God, niet van bloemen. Nee, oh, nee. dat wist hij niet, eigenlijk. <coughs> een boodschap voor Marja. Lieve Marja, namens ons allemaal willen we je een hele gelukkige verjaardag wensen. Bedankt dat je altijd klaarstaat om ons te inspireren en te entertainen met je prachtige stem. Je bent, een, je bent niet alleen een geweldige collega, maar ook een fantastisch mens. We hopen dat deze dag gevuld zal zijn met liefde, vreugde en mooie herinneringen. Geniet met, van elk moment en laat je verwennen. Je verdient het meer dan wie dan ook. Luisteraars, vier met ons mee. Lieve luisteraars, we willen jullie uitnodigen om samen met ons de verjaardag van Marja te vieren. Stem later op de dag op onze live-uitzending... en laat ons weten wat ah. jullie Mar van Marja vinden. Stuur ons berichten, felicitaties, herinneringen... die we kunnen delen tijdens de uitzending. Samen maken we een onvergetelijke dag voor Marja. Laten we haar uh, laten zien hoeveel ze voor ons betekent. Slotwoord. Ja, slotwoord pas aan het eind. He? Oké. Okay. Wil je niet? Ja, ja, ja. Nou, ik heb nog meer, hoor. Oh, ik heb hem drie keer laten gaan. Je bent wel bezig geweest, ja. Ja, ik heb de smaak te pakken. Dan ga ik de hier ah, ja? ook aan het werk zetten natuurlijk. Dank jullie wel, lieve luisteraars, voor jullie support, betrokkenheid bij onze radiosender. Wij waarderen het enorm dat jullie altijd zo enthousiast meedoen aan dit soort speciale gelegenheden. Jullie maken onze uitzendingen compleet. Nogmaals, een hele gelukkige verjaardag, Marja. En we hopen dat je dag gevuld zal zijn met liefde en geluk. Je bent een onmisbaar lid van ons team... en we zijn ontzettend dankbaar voor alles wat je doet. Liefs, het radioteam. <lacht> nou. nou, het radioteam heeft uh, wat bijzondere nummers voor je uitgezocht. <lacht> en die gaan we nu even achter elkaar draaien... waarvan wij denken, nou, daar wordt ze gelukkig van. Hè? Nou, mooi komen zo. Ze. Ik denk dat de nummertje twee het niet doet. Ik zal het toch eens proberen. Een andere kant op zetten. Ik'd like to build the world a home and furnish it with love. Grow up on trees and honeybees and snow white turtle doves. I'd like to teach the world to sing and Nou, niet jarig gevoeld met deze twee nou, speciaal van jou uitgekozen nummers. Ik ben helemaal... Uh, Karin Kent ja. van Dans Je De Hele Nacht Met mij En natuurlijk de Nieuwe siekers met I Like To Teach The World. Ja. To sing in harmony. Nou. Jeugdsentiment. Ja. <laughs> je wilt er nog even in wrijven, hè, dat ik ouwe word. <laughs> nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Heb je nou. het toch maar uh, voor elkaar gekregen? Yeah, nou, ja, nou, ik heb uh, AI nog, uh, nog een keer aan het werk gezet. Oh, ja. En toen had ik uh, Maya Kop, 64 jaar, uh, en uh, humor ingetypt. Nou, dan komen dus uit: Maya Kop, een 64-jarige vrouw met een unieke gevoel voor humor en grapjes. Luisteraars van de radio hebben vaak hun favoriete presentator en DJ's die ze dagelijks vergezellen tijdens hun ochtendrituelen op het op het werk, euh, naar het werk toe of gewoon thuis. Deze stemmen worden vertrouwd en geliefd. Omdat ze een gevoel van verbondenheid creëren tussen de presentator en de luisteraar. Een van deze geliefde persoonlijkheden is Maya Kop. <lacht> een 64-jarige vrouw met een unieke gevoel voor humor en grapjes. Maya Kop staat bekend om haar kenmerkende lach. Die altijd aansprekelijk, aanstekelijk is voor iedereen die naar haar luistert. Haar grappen zijn vaak subtiel en intelligent. Ja, ik... ja, dat was wel heel aderlijk. Die was heel aardig. Pim. Ja, ik verstond het niet. Maar ik hoor. Ja, intelligent. Ja, dat stond er. Waardoor ze haar publiek steeds weer weten verrassen. Of het nu gaat om woordspelingen, droge humor... of onverwachte wendingen in verhalen... Marja weet altijd hoe ze mensen aan het lachen kan maken. Nou, zeker. Wat Marja zo bijzonder maakt, is dat ze haar humor gebruikt... als een manier om mensen te verbinden en vreugde te brengen in het leven. Ze begrijpt dat uh, het luisteren naar de radio soms eenzaam kan zijn. Vooral voor mensen die alleen wonen en weinig sociale interactie hebben. Daarom zorgt Marja ervoor dat haar show niet alleen informatief is... maar ook vol met grappige momenten die iedereen even uit de dagelijkse sleur haalt. Maar Marja's humor gaat verder dan alleen woorden die ze uitspreekt. Ze maakt ook gebruik van haar stem en intonatie om de grappen tot leven te brengen. Haar timing is perfect en ze weet precies hoe ze met haar stem... Van spelen om een komisch effect te versterken. Ja, het, het is alsof je een cabaretvoorstelling ja, bijwoont... terwijl je in de auto zit of aan het werk bent. Wat ook opvalt aan Marja is dat het vermogen om grappen te maken over zichzelf... ze neemt zichzelf niet al te serieus en staat open voor zelfsport. Dit maakt haar benaderbaar en menselijk voor haar luisteraars... waardoor een gevoel van vertrouwen ontstaat tussen Marja en haar publiek. Een ander aspect van Marias Hups. ons... Nu al sokkel. genoeg dat kloppen op de borst. <laughs> <laughs> dat hoort niet. <laughs> ja, toch. Ja. <laughs> Zo'n plaatje doen. <laughs> Ik kan dit niet zo aan doen. Maar <laughs> zo voor <de> hand liggend <laughs> De mop van de <laughs> week, week, week, week. Sorry, was dat dan? Nou, uh, Goed. Ben <laughs> Sandy Sean, nog zo'n plaatje die je uit je jeugd kan herinneren? Ja, ja, ja. ja. Pop it on a string en... And... Oh, ja. Ja, ik was groot fan zowel van Melanie als van Sandy Shaw. Ja. En, uh, ik wou ook altijd zangeres worden, maar mijn ja. tijdens in de zangeres was het lastig van stilts. de week. <laughs> Ze dachten dat ik een Expresso vals zong. Ik deed heel erg mijn best. zet ja, hem gauw aan, want... Oké, okay, hier is hij oh.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 String. Hoe HelloFresh jouw jou ingrediënten vers houdt? Nou, de ingrediënten maken slechts één stop tussen de leverancier en mij. Met...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 Weer naar het eind van het eerste uur. We krijgen weer het nieuws en de reclame. Het gaat zeker hard. Zeker als we een lekker gebakje eten en uh, langs onze leven kunnen zingen en mooie muziek hebben. Huh? Ja toch? En we eindigen natuurlijk als was altijd het eerste uur weer met de Yuko Vibes. Hier komen dan de Yuko Vibes. Oh. Thank you